Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil dat Arnhemse terreurverdachten 20 jaar in de cel blijven. Het OM eiste de celstraffen in hoger beroep. De verdachten horen bij een groep die twee jaar geleden werd veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. De rechter vertelde toen wat ze van plan waren. zwaar bom te plegen en elders een festival binnen te dringen, schietend als een gek op mensen met kalasnikovs. De bomvesten zouden gebruikt worden als de politie zou arriveren, zodat ook zij daarmee slachtoffer zouden worden.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 Minister De Jonge heeft sorry gezegd. In een debat met de Tweede Kamer geeft hij toe dat er niet genoeg informatie naar de Tweede Kamer is gegaan... over zijn contact met Siewert van Liende en de Mondkapjesdeal. Hij zegt dat hij wel bij de aankoop betrokken was, maar niet met de deal zelf. Een onafhankelijk bedrijf doet daar nu onderzoek naar. Rusland is geen lid meer van de VN Mensenrechtenraad. Bij een vergadering van de VN heeft een meerderheid van de landen gestemd voor de schorsing van het land... Voor de stemming sprak de Oekraïnse VN-ambassadeur. Hij noemde het bloedbad bij Bucha een bewijs van Russische verschrikkingen. Wetenschappers hebben een fossiel van een dinosaurus gevonden... die door een meteorietinslag is doodgegaan. Die inslag zorgde er 66 miljoen jaar geleden waarschijnlijk ook voor... dat alle dino's zijn uitgestorven. De dinopoot die nu is gevonden is goed bewaard gebleven. En dat ze een rather lange ankle en shin hebben we Door de bouw van het been zou het volgens onderzoekers gaan... ...om een Theescalosaurus. Ze hopen dat ze door de poot veel meer te weten komen... ...over de laatste dagen van de dinosauriërs. Het weer nog, ook vanavond buien en wind. Vannacht iets rustiger en 4 graden. Morgen af en toe regen, het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De files zijn aan het oplossen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is nog wat vertraging. Tussen Apkouden en Breukelen, 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar schaarde een auto met aanhanger. De rechte rijstrook is dicht. DA4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roedevarensveen. Langzaam rijden over 10 kilometer met daar een kwartier vertraging. Dan a 10 de Ring van Amsterdam tussen Over Amstel en Knopen de Nieuwe Meer, 5 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 zijn hier uh, geweest. Vorig jaar nog in uh, de studio. The Arthurs and Something with Lozins. Dus het nummer is al uh, uit 2020. Overigens, dat dan weer wel. Welkom bij deze Alternative FM. En de Arthurs, er is nogal heel wat uh, over uit te leggen als het gaat om de herkomst van die band. Want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 To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 Van Soodenight uh, Night. Daar uh, is uh, zij uh, in de leer bij geweest. Uh, we gaan even terug naar afgelopen vrijdag. Dan hebben we het niet over Francis Alban Blake. Want dat, uh, dat, daar kom ik later nog even op de, terug. Maar uh, er waren ook nog uh, wat uh, dingen in. Hey, Jaap, hoe is het mee? Hey, <laughs> Geer Logman. Heb jij nog wat, uh, wat te melden? Nou ja, ik. Uh... <laughs> Ik, ben, uh, ik, was, ik was met iets bezig, maar goed, dat maakt niet uit. Verdel. Ja, ik begrijp dat je bezig bent, <laughs> ja. maar ja, we, we, we mogen best wel eens met elkaar praten. Want is, uh, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat is ook de microfoon van Stuy, waar je ook uh, mee... Ja, uh, mee moet je eens kijken. weet niet wat hij er dinsdag mee doet, maar moet goed. Je, ja, hij blijft gewoon hangen. <laughs> Ja, ik denk dat het daar stuil ligt. Uh, het ligt daar we Maar wat ben je allemaal aan het uh, doen? Uh, vertel uh, eens even. Laat... nummers aan het draaien. Uh, even voor de mensen die even nu in plug en die denken van... Uh, well, wat wat moet die loogman, we, uh, wat moet we, die we, loogman nou die nummers noemen, want uh, uh, uh, het klinkt uh, ja, altijd zo... Uh, uh, uh, uh, ja, goed, maar dit zijn nummers die normaal gesproken... ook wel eens een keer om half twaalf bij de kant nog wel. Dat doe ik samen met anderen. Ja, maar dat zijn niet alleen maar hele lelijke nummers. Nee, dat zijn hele mooie dingen bij. Daar moet ik je toegeven. Daar moet je meegeven. Nou, we hebben elf uh, net eventjes uh, nog gedraaid. Heel goed, heel ja, goed. Dus, uh, dus en uh, uh, dinsdag zijn wij natuurlijk met z'n allen weer. Ja. ja. En uh, in de kant ja. nog uh, Nou, ik, ik, ik heb een, een, een goed gevoel... dat wij steeds populairder worden. Ja.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 En en kunnen we dat binnenkort uh, zien, ergens? Op YouTube? Ja, op YouTube. Ja, YouTube. Ga maar kijken op YouTube. Ah, dan moet ik dat uh, weer terug gaan halen. Ja, okay. YouTube is uh, verder. Is het enige filmpje op YouTube, Marcus? Dan is er nog een filmpje te zien. Er staan meerdere filmpjes staat meerdere, meerdere hoor, filmpjes op. Ik hoor dat er meerdere op. filmpjes op YouTube komen. Kortom, kortom uh, <laughs> uh, Even voor de, nog, want dan zetten we even die bed van ZFM op. Komt helemaal goed. Ja, jongen. want uh, er is vanmiddag al een soort van tv-uitzending geweest... Uh, van wat wij vorige week hier hebben gedaan, uh, in oh. onze studio. Dus gebeurt elke donderdag om vijf uur. Wat bedoel, ja, wat bedoel ja, je ja, daarmee? Nou ja, we hebben hier vorige week een dame hier in de studio gehad, Vee, Die heeft die oh, ja, Nederlandstalig ja, ja, ja. nummer uh, gespeeld ja, om vijf uur op ik, de ik tv. Kijk, ik kijk regelmatig naar jullie... Dat uh, uh, oh. uh, ah, vinden we fijn om te horen in ieder geval. Want het is hartstikke leuk om te zien. Ja. En daarbij komt... Jij hebt ook nog uh, materiaal uh, aangeleverd. Ik heb ook nog materiaal gaat om, uh, de Wil Wil, wil, wil Wel, ja. met Wil Luiken gaan. Ja. Daar heb ik uh, allemaal filmpjes mee opgenomen die... Uh,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 Dingen komen? Van jullie al? Ja, we zijn natuurlijk. Nu we met deze nieuwe formatie zijn, moeten we natuurlijk ook weer wat uitbrengen. Dus we zijn bezig met dingetjes inplannen, studio dingetjes inplannen. En dan hopen we, ik wil ons niks beloven, maar dan hopen we in september iets uh, te kunnen droppen. Oké. Okay.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 Kleine zaal boven. Ah, dat is de bovenste, ja. Dat, uh... Ja, dat is een lekker zaaltje hoor. Ja, dat... <laughs> ik, ik, ik weet er alles van. Ik ben er een paar keer geweest. Dus, dus, dus, dus, dus ja, dat is een bijzondere zaal. Uh, nou, ja, dat, ja, daar ontleent zich uh, dat helemaal prima voor, denk ik. Zeker, dat denk ik ook. Ja, ja um, want uh, ja, in Den, Den Haag, daar komen jullie uh, echt vandaan, geloof ik, toch? Of niet? Ja, klopt. Ja. Dat is ook waar we onze release show deden in, Paard. Ja, ja. Um, ja, we zijn hier... Uh...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 Never I am van Tales of Adolescence van Meda-Rose. We gaan weer terug naar de afgelopen vrijdag bij de tweede voorronde van de Rob Agda Want er zijn een aantal gesprekken die ik heb opgenomen met...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 Ja, en waar, waar is het dan onder andere op te vinden? Spotify. Uh, ja, elke naam, die, letterlijk die elke ja, streamingdienst die je kan die bedenken. Zelfs op TikTok zijn we straks te vinden. Uh, even over die naam, Fleabag. Hoe is die ontstaan? Nou, daar kan ik uh, kan iemand anders wat beter over vertellen. Ja. Ik heb, ik was niet echt bedacht. dat komt van de serie uh, Fleabag. Ja. Uh, want het is heel toevallig dat de drummer Jeroen, uh, Karsgetrist en ik, zanger... wij uh, hadden alle drie die serie uh, hadden we, uh, gezien. En toen waren we op zoek naar een bandnaam. We hadden heel veel verschillende dingen kwam voorbij. En in één keer kwam dit... Ja, we hadden het over die serie. Wacht, hé, hey, misschien is dat wel leuk. Uh, en dat betekent een beetje, ja, letterlijk vertaald floorishak. Maar dat is iemand die een beetje die kantjes ervan afloopt. En daar herken ik mezelf wel in. Dus ik dacht, nou. Uh... Dat lijkt me toch wel niet een hele echte uh, goede, hoe uh, uh, noem je dat, een uh, soort chemie van de, van, de, van de band als iemand de kantjes vanaf loopt. Uh, uh, niet, muzikaal, hoor. Uh, niet muzikaal, maar uh, nou, het is juist, uh, jezelf kennen is wel weer heel belangrijk. Dus op deze manier uh, kunnen we er wel uh, wat moois, we kunnen we weten waar onze sterke kanten ook liggen. Dus, uh. ja, waar liggen die?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 Safe from my fears Today I'm giving in So I'm pulling you closer My skin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 Uh, aan, uh, hoe ga je presenteren? Wat is de eerste single? Wat ja. verwachten mensen van je? En eigenlijk vanaf die single moet je daarna iets soortgelijks uitbrengen. Ja. En anders raken mensen in de war of afgeleid of vinden ze het niet meer leuk, want het is niet meer hetzelfde als eerst. Ja. En dat is gewoon niet de manier waarop ik kunst wil maken en wil delen. Ja. Dus vanuit daar uh, is plezier inderdaad wel de grootste drive ja. vanuit ik werk. Ja.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 Side. Ooh. Fragments vanished since you've been away Leaving you breathless with nothing to say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 Ja, uh, want uh, jullie hebben even nog uh, snel een Instagram-account uit de grond getrapt. Klopt. Ja, ja, we hebben ons ons best gedaan om, om er toch nog iets leuks van te maken, want je moet wel online aanwezig zijn. <laughs> en uh, ja, dat is een mooie foto gemaakt. Ja. En, uh, Heel veel mooie foto's, hè? Ja. Heel veel mooie foto's gemaakt. Ja. Uh, maar foto's alleen is natuurlijk niet, uh, niet genoeg. Ik denk, uh, kijk jou weer even aan. Uh, ja, ja. Want, uh, want ja, uh, er is ook muziek. Ja, zeker, zeker. Dat gaan we vanavond laten horen ook. Ja. Hier, ja. Blijf je weer hangen thuis of niet? Ja. Nee, ik ja. moet weg. Nu. <laughs> <laughs> ja, nee, even voor de mensen thuis, dit is opgenomen en van tevoren wordt dit uit. Dus, uh, maar even, wat, wat doen jullie, hè? Wat, wat brengen jullie? Dan ga ik even naar Rafa, want dan komt hij ook aan het woord? Wat, wat ons hier brengt. Nee, ja, de ja, de muziek. Ja, de muziek. Ja, we maken een beetje shoegaze en postpunk. Ja. Uh, met een beetje de thematiek van de tekst, dat veel digitale tijdperk. Aha. Ja. Maar voor de teksten verwijs ik vooral naar onze zanger. Ja, dat, die, uh, uh, die is het, ik ben ik slechts de slechtste drummer. <laughs> maar niet geheel onbelangrijk. Natuurlijk. Nee, dat is waar. En uh, Jelle, wat is jouw rol binnen die, binnen, binnen die band? Um, voorlopig nog de, de gun for hire. <laughs> maar volgens mij is vanavond mijn, uh, mijn auditie uh, tegelijkertijd ook. Oh? Dus uh, we gaan het meemaken. Uh, meteen een soort moment van functioneringsgesprek, Nou, dat is een uh, ruk, dus je kan wel in rukken, of zoiets. Zoiets, ja. ja, maar, ja. Ik, ik, ik laat het allemaal maar afkomen voorlopig. Hoe uh, lang zijn jullie al bij elkaar? Halverwege kwamen en zijn we begonnen. En, uh, ja, oktober toch? Oktober. Ja, oktober. is oktober. Ja, nog we eigenlijk nog maar het gewoon niet bijgehouden. Nee, we zijn nee, al wel is... twee jaar, maar wel in andere opstelling ook. Ja, en dus nu uh, uiteindelijk uh, zijn uh, wij zo met z'n drieën. Dat is de uiteindelijke vorm. Ja. Eindbaas. Ja. Had, het, had het ook een beetje tijd nodig dat het zo vormde, zoals het uh, uh, nu is? Uh, we hebben meerdere zangers gehad en uiteindelijk ben ik het maar geworden. <laughs> okay. ja, uh, het gaat wel, het gaat niet en nu, uh, nu, is, ja, nu gaan we het zo doen, kijken ja. of dit ja. werkt. Ja. Ja. Um, ja. Uh, hebben jullie al wat uh, optredens al, uh, achter de rug? Nee, nog geen één. Nee, dit nee, nee, is, nee, is de eerste. Het is eerste optreden, onze ja. eerste gig, ja. ja. ja. Uh, heb je er ook nog een bepaald idee bij? Uh, nou, ik heb er vooral heel veel zin in, eigenlijk. Ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik hoop dat het, allemaal, ja, het gaat sowieso goed. En, ik hoop, en we hebben uh, leuke nummers. Goede nummers. En uh, ja, ik heb er zin in. Uh, nou ja... Uh...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 want, ja, Dennis is wel de, de meest afgetrainde van ons allemaal, dus ja, dat, dat wordt ons, uh, ja, ons selling point eigenlijk op Tiktok. De unique selling ja, ja, point, ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, we maar we zijn vooral op Instagram en uh, ja, we gaan ook muziek releasen op Bandcam, Spotify, YouTube, niet te vergeten. Alles. Ja. En 1 mei uh, komt onze single uit, onze eerste single, ja, de dag van de arbeid.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 If you wanna be with me, you gotta leave me be. I'm gonna set you free.